Ik wil dat je blijft Dat de dood ontschijnt tot ik in de grond licht begraven Tot mijn kist door jou wordt gedragen En als je gaat al ga ik mee Wat op moet ik hier alleen? Als een engel mij dan komt halen Zijn wij tenminste boven weer samen Dat is het leven, niets is een gegeven Dus ik pluk elke dag die ik met jou mag delen En als het zo moet wezen is het maar voor even Maar is het voor even Die ik hou je vast tot ik moet gaan. Tot ik moet gaan, tot een engel mij haalt. En dan zie ik je daar. Ik hoop dat je weet. Dat ik voor je leef Zelf kon zien door mijn ogen, dan zou je dat ook zelf. Staat. Beloof jij dan dat wij elkaar weer vinden in wat komt hiernaar?